5 uur. Het NOS Journaal. Martijn van Beek. Medewerkers van Ecomare bedreigt Diederik Samson, politicus van het jaar, en 400 miljoen euro naar topsectoren van de economie. Het Waddencentrum Ecomare doet aangifte van bedreiging. Op Twitter hadden meerdere mensen bedreigingen geuit tegenover de medewerkers van Ecomare omdat het hen niet gelukt was om de gestrande bultrug bij Texel te bevrijden. De twitteraars zeiden dat medewerkers van Ecomare zelf maar een spuitje moeten krijgen. Wij vonden dat zodanig ernstig en onze mensen raakten daardoor zodanig van slag... dat we besloten om aangifte te doen tegen de twitteraars, zegt de directeur van Ecomare. Verschillende natuurorganisaties zeggen dat de bultrug gered had kunnen worden. Ze zijn ervan overtuigd dat zij het dier terug naar zee hadden kunnen brengen... als ze van de overheid de kans hadden gekregen. Volgens dierenbeschermster Leni het Hart was het dier te redden geweest... als er vanaf dag één goede communicatie was geweest... met mensen die in de praktijk werken en met wetenschappers. De dierenactivisten van Sea Shepherd zeggen dat de techniek, de kennis en het geld er waren... maar dat het dier uiteindelijk niet naar zee is gebracht... omdat de burgemeester van Texel dat had verboden. De parlementaire pers heeft Diederik Samsom gekozen tot politicus van het jaar. De Haagse journalisten typeren de PvdA-leider als een politicus met een goede acceleratie... Wie in één jaar de lijsttrekkersstrijd in zijn eigen partij wint... vervolgens een uiterst succesvolle verkiezingscampagne voert... en dan ook nog de formatie wint, is zonder meer politicus van het jaar... zeggen de journalisten. Oud-CDA-minister Jan Kees de Jager werd tweede in de verkiezing... die voor de tiende keer werd georganiseerd door het NOS Radio 1-journaal. Premier Mark Rutte, die de afgelopen twee jaar won, werd nu derde. De parlementaire pers koos de nieuwe minister van Defensie... Janine Hennis Plasgaard tot het politieke talent van 2012. Tegenstanders van de Syrische president Assad zeggen dat ze een militaire academie hebben veroverd bij Aleppo. Er zou meer dan twintig dagen om zijn gevochten. De academie ligt op een strategisch belangrijke plek langs een weg tussen het centrum van Aleppo en een aantal buitenwijken. Volgens activisten staan er tanks waarmee het regime granaten afvuurde op tegenstanders van Assad. De Syrische regering heeft nog niet gereageerd op het bericht. Eerder vandaag zijn bij luchtaanvallen van het Syrische leger op een vluchtelingenkamp bij Damascus mogelijk 25 doden gevallen. Het bedrijfsleven en het kabinet investeren komend jaar 400 miljoen euro in de topsectoren van de economie. Minister Kamp heeft dat de Tweede Kamer laten weten. Het grootste deel van het bedrag, ruim 300 miljoen, wordt door 1500 bedrijven bijeengebracht. Het kabinet legt daar 83 miljoen euro bij. De bedrijven gaan op zoek naar nieuwe diensten en producten. Het meeste geld gaat naar onderzoek in high-tech, water en chemie. Het kabinet heeft negen deelgebieden aangewezen als topsector, waaronder ook de tuinbouw. Daar gaat het bijvoorbeeld om het zoeken naar gewassen die minder gevoelig zijn voor weersomstandigheden... of die minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben. De inspectie voor de gezondheidszorg moet de beveiliging van patiëntendossiers beter in de gaten houden. Uit een rondvraag van nu.nl blijkt dat de meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de inspectie actie had moeten ondernemen... Toen bleek dat vertrouwelijke dossiers van een medisch onderzoekscentrum in Eindhoven makkelijk waren te kraken. Fractievoorzitter Krol van de partij 50PLUS downloadde een aantal dossiers... nadat hij een tip had gekregen dat het kinderlijk eenvoudig was om de dossiers in te zien. Krol wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het hacken van de medische dossiers. Een groep homoseksuelen heeft in de buurt van het Sint-Pietersplein in Rome... gedemonstreerd tegen uitspraken van de paus... Vrijdag zei de paus dat de poging om het huwelijk, homohuwelijk te legaliseren... een van de bedreigingen is voor de wereldvrede. De demonstranten wilden tijdens de wekelijkse ontmoeting van pelgrims... en de paus hun ongenoegen laten horen... maar de politie hield ze in de buurt van het plein tegen. Van een aantal andere demonstranten die wel het Sint-Pietersplein op wisten komen... pakte de politie de protestborden af. Volgens een woordvoerder van de demonstranten is het idee... dat het homohuwelijk een gevaar is voor de wereld niet te tolereren... Het homohuwelijk bedreigt de vrede niet. Wapens doen dat wel. Vitesse heeft in de eredivisie kostbare punten verspeeld... om op gelijke hoogte van de koplopers te komen. In Arnhem maakte RKC in de blessuretijd tegelijkmaker. Het werd 2-2. Feyenoord won thuis in de slotfase met 3-2 van Adel Den Haag. Utrecht versloeg Heerenveen thuis met 3-1. Halverwege de voetbalcompetitie staan PSV en Twente nu bovenaan... met 37 punten. Vitesse staat derde met twee punten minder. De wedstrijd Willem II Ajax is nu aan de gang. Het weer vanavond droog en met opklaringen. Vannacht vanuit het zuiden opnieuw buien. Dan wordt het een graad of vier. Morgen overdag veel bewolking en enkele buien... met een zeekans op onweer en hagel. Smiddags wordt het in het westen wat droger. Het wordt morgen ongeveer zeven graden.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 De televisiezender Mezzo is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland. Goedemiddag, het laatste uurtje op de zondagmiddag beginnen wij in Tilburg bij Willem 2 tegen AX. Hoorde ik jou Andy nou net voor vijf nog iets zeggen over een 2-2 of <laughs> Ja, Twan, 2-2. En Gennaro Snijders was de maker van doelpunt. Een Amsterdammer die de gelijkmaker maakte. En hij is nu weer in balbezit. Het is zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. De eerste dus ook voor Willem 2. Bal naar de buitenkant, naar Misijan. En wat een heerlijke wedstrijd is dit aan het worden. 2-2 in de stand. Met Misijan in balbezit. Krijgt wat hulp. Maar hoeft dat niet. Probeert de bal voor het doel te geven en die bal. Is... Gevaarlijk, maar komt in de handen terecht. Van Kenneth Vermeer. Ik zei het, een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Want Ajax komt op 2-0 voor. Via de Jong en Hoese. En dan vlak daarna, na die 2-0, wordt het 2-1 door Joachim. En dan die mooie goal van Snijders, Die net alles en iedereen te snel af was. Op het randje van buitenspel. Maar het was geen buitenspel. Meer, voor alle duidelijkheid. Dat was goed gezien door de assistent-scheidsrechter. Nu Ajax weer in de aanval. En Ajax probeert het met alle macht. Hij had een prachtige paas. Ging aan vooraf eh, aan, op Danny Blind van al de wereld. Blind te gaan scoren, maar schoot de bal hoog over. Want blind en scoren, dat is nog niet uh, duidelijk. Uh, Fischer heeft de bal, schiet, maar schiet tegen de benen op van Haastroep. En dan gaat uh, Willem 2 weer heel snel in de aanval. 2-2 na 37,5 minuten spelen in Tilburg bij Willem 2 Ajax. We gaan weer basketballen, Den Bosch-Leiden, ontknopen na Vijverzeik... maar ik zie nog wel de beelden, Leon. Ja, je had het uh, beter <laughs> voorzien dan ik, want het was echt miraculeus... wat er gebeurde net uh, voor het einde van de wedstrijd. Het was 73-73, Den Bosch had de bal, had 16 seconden voor die aanval... die verprutsen ze met Andre Jong uh, onderuitgeleed. Dan gaat Jean Cunningham naar de andere kant, wordt een fout opgemaakt... die krijgt met nog 2 seconden te spelen twee vrije hopen... schiet ze allebei binnen, 73-75. Dan denk je, de wedstrijd is voorbij met twee seconden te spelen. Peter van Paasen met zijn twee meter 12. Die haalt de bal op de achterlijn uit, gooit hem helemaal naar de andere kant. En is het volgens mij diezelfde Cunningham die de bal vangt. Houdt de bal met twee handen omhoog van we hebben gewonnen. Maar de tijd gaat stellen op het moment dat die bal gevangen is. Denk met Boucher van Den Bos. Nou, ik pak die bal gewoon uit zijn handen en ik gooi hem binnen. En dus op nul gooit hij die bal binnen, is het verlengen. En in die verlenging neemt Den Bos gelijk een voorsprong. We hebben iets meer dan twee minuten nu gespeeld. En de stand 81-79. Ja, er kan ook nog een tweede of een derde verlenging komen. Want de ploegen wensen niet voor elkaar onder te doen. Het is, uh, het is eigenlijk een fantastisch spektakel om te zien. En die miraculeuze ontsnapping van Den Bos. Ja, daar zal volgens mij Sean Cunningham die die bal ving en dacht dat de wedstrijd al voorbij. wat vanavond nog wel een keer van wakker worden. Hij moet toch wel onthouden dat de tijdpad gaat tellen. als de bal gevangen wordt. Niet als hij onderweg is. Nog 2 minuten en 50 seconden in de Maaspoort. In De eerste verlenging. De Bosleide 81-79. Eerder vanmiddag eindigde Feyenoord tegen Adel Den Haag in 3-2. Er gebeurde in die wedstrijd van alles. Omstreden doelpunten, penalties. Twee rode kaarten voor Martin Zinni en Beugelsijk. Maar uiteindelijk dus 3-2 voor Feyenoord. Een zwaar bevochten overwinning. Trainer Ronald Koeman plaatst nog wel enige kanttekeningen bij de winst van zijn ploeg. En Ronald van de Geer vroeg hem. Waren het nog aan schorten? Nou, dat we te laat door hadden wat, uh, wat deze wedstrijd vroeg. En uh, dat deed ADO goed. Ik moet wel zeggen, met heel veel overtredingen... Waar, uh, waar ik van vond dat er te laat echt uh, tegenopgetreden werd. Waardoor we onrustig werden en, en waren gedeeltelijk in de wedstrijd. En uh, ja, als je dan voorkomt, moet dat een bepaalde rust geven. En dan ligt hij drie minuten later die, uh, in ons mandje. Ja, en dan... Dan zijn we wel in de wedstrijd gaan groeien, vind ik hoor. Qua, qua strijd en beleving. En, uh, maar we hadden het moeilijk. En uh, ja, dan heb je de mazzel dat je vlak voor rust de penalty krijgt. Uh, 2-1. Ja, maar dan, dan wordt het 2-2. rode kaart. Ja, dan, dan, dan zijn zoveel redenen weer dat het, uh, dat het moeilijk is. Wat dacht je bij die eerste penalty die jullie kregen? Ja, ik zie wel een duel. Maar uh, ik heb zo vaak uh, vanmiddag uh, een duel gezien. Uh, waar dan ook. En. Uh, ja, de scheidsrechter beoordeelt uh, dat het penalty is. Uh, ik heb ook begrepen via de beelden, de penalty van Bruno, dat dat ook geen rode kaart is. Dus ja, ja de scheidsrechter had het heel moeilijk, want er gebeurde zoveel wat hij ook niet altijd goed kon zien. Ja, maar dat hoort wel bij voetbal. Dus ik denk uiteindelijk uh, had niemand uh, het voordeel van de scheids. Uh, uiteindelijk vind ik dat we terecht gewonnen oh. hebben. Nog even één kanttekening, Want Pelle speelt wel met vuur, hè? Gaat, gaat duels in op het moment dat de bal er niet is? Uh, gaat met, met elleboogjes het duel in? Heb je dat ook waargenomen? Ja, in twee, drie situaties maar. Als ik zie dan hoe Holla dat uh, bespeelt om, om te gaan liggen... alsof hij een klap in zijn gezicht krijgt... Ik vind, uh, dat past niet in het voetbal, vind ik. Vorige week waren we allemaal zo lief voor elkaar. Uh, hè, toen was het respectweekend. Dat was nu een stuk minder, dacht ik. Ja, maar wat wil je? Je kunt uh, ook weer uh, doorslaan naar de andere kant. Ja, uh, bandjes laten zien. In dat opzicht uh, ben ik het eens met Maaskant. Uh, respect moet er altijd zijn. Maar dat is wel voetbal. Het is wel emotie. Uh, maar je mag op een normale manier mag je toch communiceren met de scheids of een vierde man. En dat heeft zowel de trainer van Ado gedaan, alsof ik, eh, als ik. Dus uh, laten we nou niet uh, naar de andere kant doorslaan. Het was eigenlijk een respectvol, respectvolle, strijdbare wedstrijd waar alles in zat. Ja, beide ploegen hebben het maximale gedaan voor, uh, voor een punt of voor drie punten. Ja, daarin is heel, heel veel gebeurd. De scheidsrechter bepaalt uh, de lijn in dat opzicht. En uiteindelijk denk ik dat we elkaar respecteren zoals het hoort. Gaan we weer naar uh, Willem 2 tegen Ajax. Het leek al zo snel beslist, maar het is ineens een heerlijke wedstrijd, Andy. Ja, geniet Tom. 8,5, 9 uh, voor de eerste helft. 42 minuten bijna gespeeld. Twee tweede stand. Ajax een balbezit met Schöne. En Ajax speelt helemaal niet slecht, hoor. Aanvallend ziet het er uh, uh, zeer goed uit. Maar wat een inzet van uh, Willem 2. Nu ook weer Hans Mulder. Die de bal even afpikt, maar opgepikt door Schöne. Bal naar buiten, naar Blind. Terug naar Schöne. Halverwege de helft van Willem 2 aan de linkerkant van het veld. Speelt hij de bal naar de as van het veld, naar nou, al de wereld, al de wereld. goede beweging, al de wereld. goede paas op Hoessen. Heerlijke voetballer, wat een talent. En uh, geeft de bal, uh, wil hem teruggeven op Boerrichter, maar die bal komt niet aan. En dan is het Gennado Snijders die uh, de bal zomaar inlevert. En dan kan... Uh, uh, uh... Ajax de bal overnemen, maar niet voor lang, want Guit zit ertussen. Maar er is niemand voor de bal bij Willem II. Nu dan wel aan de linkerkant, Joachim, die de bal heeft gekregen. Helemaal aan de andere kant vraagt Miesi Jan op de bal. En die krijgt hem op maat. Miesi Jan op de punt van het strafschopgebied. Blind tegenover zich, trekt hem Missi Jan probeert er langs te gaan. Maar dat lukt net niet. En dan kan Ajax uitverdedigen. Maar, zoals je het al aan mijn stem hoort, regelmatig kan hij heerlijk omhoog gaan. Zowel bij aanvallen van Ajax als van Willem II. Met andere woorden, een zalige wedstrijd om naar te kijken. Het is de bezit voor Willem 2 via Van Buren, de rechtsback. Die speelt de bal even terug naar Haastroep. Haastroep terug naar Van Buren. En dan wordt Van Buren opgejaagd. Uh, speelt hem toch weer naar Haastroep. En dat is gevaarlijk. Want door dat jaagje komt eigenlijk de bal bezit met Victor Fischer. Fiescher gaat straks op gebied binnen. legt hem breed. En dan is het Hoesen. Nee, een boerrichter. Die probeert Hoeze aan te spelen. Maar dat lukt niet. En dan zit weer Haastroep ertussen. Speelt de bal terug naar David Mul. En is deze mogelijkheid voor Ajax ook weer verkeken. 43,5 minuten gespeeld. Eriksen heeft de bal ondertussen alweer opgepikt. Mooi aan Mooi Mooijsander zelfs in aanval met een voorzet in de buik van, uh, van Mulder. Nog een keer tegen Mulder aan. Ja, dan zegt Mooizander ik raak zijn arm maar hij schiet er keihard tegenaan. En de armen van Hans Mulder zijn vlak langs het lichaam. Dus niets aan de hand. Wel de bal over de zijlijn en mag Aijs weer gooien. Doet dat halverwege de helft van Willem II. Blind naar Eriksen. Eriksen aan de linkerkant. Moet de voorzet komen. Laag. En dan probeert Hoezer de bal binnen te tikken. Maar dat lukt niet. De bal gaat over de achterlijn. We hebben nog ruim uh, een ruime minuut te gaan in de eerste helft. Met balbezit. Voor Willem 2. Voor David Meul. En wat kwam eigenlijk snel op voorsprong. 11 e minuut, Siem de Jong. 15e minuut Hoese, 0-2. Denk je nou, dat wordt wel heel erg lastig voor Willem 2. Maar Joachim nu topscorer met drie doelpunten bij Willem II, maakte 2. Maakte 1-2. En uh, Snijders, Genaro Snijders, Een mooie goal. 2-2. En dat is de stand die nog steeds op het scorebord gaat, staat. Als we de laatste minuut van de eerste helft hier gaan, is er een overtreding. Geconstateerd door Kevin Blom. Overigens hier uitstekend uh, fluitend uh, en uh, zeer veel respect voor uh, de ploegen onderling. Geen enkele uh, wanklank uh, gezien. Balm zit voor Schöne. Schöne gaat schieten. Schiet van ver. Bal onderweg aangeraakt door Haastroep. En dan gaat de bal over de achterlijn. Levert nog een hoekschop op. In de laatste minuut voor rust. Geen blessures gezien. Ik verwacht ook niet dat er uh, seconden minuten bij komen. En dus krijgen we <coughs> mogelijk de laatste actie van de eerste helft. Met een hoekschop vanaf de linkerkant. Via Christian Eriksen. Hij staat er klaar voor. En zal de bal met het rechterbeen mogelijk voor het doel gaan slingeren. Vanaf de linkerkant. Daar komt die bal richting tweede paal. En die gaat langs alles iedereen heen. Wordt die door Danny Guid weggewerkt. Maar weer teruggebracht door Schöne. Weer door Guid weggewerkt. En weer teruggebracht door Fischer nu. En dan is het Jallo die de bal in de lucht houdt. En zegt Blom. We hebben een heerlijke eerste helft gehad. Maar we eindigen er wel mee. 2-2 na 45 minuten. Willem 2. Ajax. En ondertussen gaan gaat het maar door bij het basketbal. Den Bos tegen Leiden in de verlenging. Nog steeds close, Leon Kersten. Nou ja, we zijn er toch, dus waarom zouden we niet doorgaan? Nog 52 seconden, stand 84-83. Kan bijna niet closer, behalve dan natuurlijk uh, een gelijke stand. 75-75, zoals bij de verlenging. Nu met Boucher op de vrije worplijn, 85-83. Maar ja... Hij kan er nog eentje bij gooien, wordt het 86-83. Dan is er altijd nog de driepunter mogelijk. Want eh, miraculeuze ontsnappingen zijn natuurlijk niet alleen aan de bos besteed, die kan Leiden ook hebben. Nu die tweede vrijworpen opraken. 86-83, twee vrijworpen met bal zit voor Leiden, net over het middenlijn. Cunningham, Paas naar de Jong. Zoekt Arvin Slachter en die glijdt onderuit. Arvin Slachter glijdt gewoon uit. De bal is voor Boucher. En aan de andere kant, de One Wright, die een hele makkelijke dunk heeft. En coach uh, Raoul Corner stuurt gelijk zijn mannen terug. Het over... Van Helfteren neemt gelijke time-out. Ja, Arvind Slachter. Hij heeft Leiden in de wedstrijd gehouden. En ik denk dat hij echt, en dan zeg ik het maar plat, zweet als een runt. En gewoon over zijn eigen zweet is uitgegleden. Helemaal aan de andere kant van het veld. Aan de zijkant waar de bal naartoe moest komen. Net voor de bank van Toon van Helfteren. Het is, ja, een pijnlijk balverlies. Zoals je dat dan opschrijft. Maar het is balverlies. Een makkelijke score voor Den Bos. Is het ineens 88-83. Met nog. 38,8 seconden te spelen. En het was echt, ik heb het nog nooit eerder gezien, die ontsnapping waar de mos aan het eind van de reguliere speeltijd mee wegkwam. Maar nu eh, lijkt het een beetje een veilige haven. 88,83 met nog 38 seconden te spelen. Daarna 38 seconden rust, dus bij Willem II Ajax, 2 Ajax. 2-2. Eerder op de middag ook 2-2 bij Vitesse RKC. Mag je het ook wel verrassend noemen. 1-0 Boni. Theo Jansen die tekort terugkopt. Chevalier staat ertussen. 1-1. Maar heel snel weer 2-1 Chommer. En als dat de eindstand lijkt, een wanhoopschot van Duitsland het Duits? Wordt van richting veranderd. Huppelt in de goal. 2-2. En dus twee dure punten verlies voor eh, Vitesse. Dat verzuimt om naast eh, Twente en PSV aan de kop van de ranglijst mee te komen. Theo Jansen, ik noemde hem al, was na afloop boos. Op wie dan? Op de eigen supporters in dit geval. Want de Vitesse-fans steunde hun ploeg niet voldoende. Jan Roos praat na met de middenvelder. Theo, denk een kleine drie kwartier naar de wedstrijd. Gedoucht, net pak aan. Ben je wat tot bedaren gekomen? Een beetje. Want je was en bent nog steeds boos, denk ik. Ja, ik ben uh, behoorlijk uh, ja, boos, ja. Ja. Uh, uh, ik vind, als je een wedstrijd speelt zoals wij vandaag... wat absoluut niet goed was, dat, dat staat buiten, uh, buiten kijf... Uh, maar je, je ziet wel dat iedereen keihard wil werken... dat iedereen er alles aan doet om, om, om het beter te laten worden. Dat lukt niet vandaag. Dan heb je steun nodig. En uh, we hebben niet echt steun gehad vandaag. Ergens Jullie staan 1-0 voor. Dan, dan zwaai jij naar het publiek of je maakt wegwerpgebaren naar het publiek. Wat gaat er op dat moment door je heen? Ik irriteer me gewoon mateloos. En uh, je hoort het ook om je heen in het veld, weet je. Waarvan, uh, weet je iedereen heeft het over in het veld. En, uh, ik ben dan aan het denken, hoe kan dat, weet je, hoe, kan hun, hoe kunnen hun nou zo kritisch zijn? Uh, we staan bovenaan, we stonden bijna bovenaan. Je staat 1-0 voor, uh, gedeeltelijk eerste op dat moment. En het enige wat je hoort vanaf de tribune is, uh, is fluiten. En, uh, ja, dan denk ik van, ik weet niet waar jullie mee bezig zijn. Maar het is niet zo dat jullie de afgelopen tien jaar uh, in deze positie hebben gestaan. We hebben daar nooit gestaan. En, dan sta je er en dan uh, hoor je dit. Dan denk ik van ja, daar zijn jullie dan nou godsnaam mee bezig. ben jij een man van de club. Komt ook uit Arnhem. Dan zoek ja. jij dus die discussie eigenlijk op het veld met het publiek. Daarna maak je die fout. Heeft dat met elkaar te maken? Ja, want het duurde nog geen seconde volgens mij. Hij ja, heeft er absoluut mee te maken. Ik was zo geïrriteerd en zo de pest erin dat ik, dat ik op dat moment gewoon een blackout. Ik was helemaal niet, uh, helemaal niet bewust van. Uh, ik weet eigenlijk niet eens wat ik deed op dat moment. Ik, ik was niet met de wedstrijd bezig. En uh, dat reken ik mezelf aan. Hoor. Want ik, ik, dat mag mij niet overkomen. En uh, ik heb me laten leiden door uh, emotie. En dat had ik, uh, had ik niet mogen doen. Maak je ook een statement hier naar het publiek? Ja. Ja, want ik vind... Daarom zeg ik het ook. Ik bedoel, uh, misschien word ik wel uitgevloten de volgende wedstrijd, Maar ja, liever ik dan iemand anders. En uh, ik weet ook wel hoe het werkt. Dus uh, ja, ik vind wel dat ik, dat ik er iets van moet zeggen. Want... Ik ben een jongen die denk, het langste meeloopt van alle jongens hier. En uh, ja, als ze het misschien voor iemand uh, uh, ja, respecteren, dan, dan zal het voor mij zijn. Dus ik hoop dat, uh, ik hoop dat ze de volgende keer uh, inderdaad uh, ons gaan steunen. En uh, ook als ze zien dat, het, dat we het moeilijk hebben, dat ze ons, ons, ja, dat ze ons blijven steunen en ons niet gaan tegenwerken. Theo Jansen vertelde dat allemaal in 2,5 minuten aan Jan Roefs. En dan denk je, dan is 52 seconden basketbal wel voorbij. Maar zo werkt het niet, hè, Leo Kester? <laughs> uh, uh, niet helemaal, nee. Maar, uh, we naderen het einde wel. Nog 9,7 seconden. Stand 88-86. Dan denk je, kan er van alles gebeuren. Maar André Jong staat voor de bos op de Vrije Worplijn. Twee Vrije Worpen, zojuist misten die ze beide. En dat doet hij nu met de derde op een volgende ook. En als je dan telt twee punten verschil en dan kan er nog één bij. Misschien wel nog een verlenging. Het duurde heel lang voordat uh, het van 88, 83, 88, 88, 86 werd. Dat was Sean Cunningham zojuist met een driepunter. En dan zien we die tweede vrijworp van Jong er wel in gaan. Dat betekent heel simpel dat uh, Leiden een driepunter moet gooien. Slachter, de beste, die is er al af met vijf fouten. Cunningham met die driepunter. Die zit erin! Wat een driepunten. links van de driepuntlijn, de buiten. En uh, er ligt er gelijk een gelijke speler van de bos op de grond die, denk ik, zijn enkelbanden uh, heel veel pijn heeft gedaan, André Jong. En dan is het 89-89, Sean 89. Cunningham. Hij heeft toevallig uh, een Nederlandse moeder geloof ik, met een Nederlands paspoort. Hij is afgelopen zomer Nederlands international geworden. Hij stond helemaal niet vrij, maar hij moest hem schieten. En hij schiet hem feilloos raak, precies in mijn lijn. Ik zit midden op de lijn in die tweede ring van de maaspoort en ik zie die bal losgaan. En ik zie hem eigenlijk zo ingaan. Eerder nog dan het publiek. 89, 89. Niet zo miraculeus als de bos ontsnapte, Maar er staan nog wel twee seconden op de klok. En dan gaan we even terug naar de reguliere speeltijd. In twee seconden kon de Mos die bal er nog inkrijgen, Maar ze hebben wel een probleem. Want de rechter enkel van André Jong die wordt door de fysiotherapeut behandeld. En bij de Mos staan ze allemaal te kijken. Er is wel een time-out. heeft hij een minuutje rust. Maar ik zie zijn gezicht vertrekken als ze zijn enkel naar links en rechts draaien. Dus ik denk niet dat die André Jong... Nog terugkomt, had wel allebei zijn vrije worpen raak mogen gooien. Dan had dit niet kunnen gebeuren. zeker nog, hij miste drie van de vier vrije worpen. Hij wordt nu van het veld afgedragen. De coaches hebben nog even de tijd uh, om wat te bespreken. En uh, nou ja, de eerste verlenging. Nog twee seconden, 89-89.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 met you don't know. We gaan het hebben over Erwin Koeman. En dan hebben we het dus over RKC Waalwijk. Dat een punt weghaalde bij Vitesse. Door dat van richting veranderende schot van Duits. In de laatste minuut werd het daar dus 2-2. Mooi eh, punt, dus Jan Roefs in gesprek met de trainer van RKC, Erwin Koeman. Gelijkspel meer dan verdiend, denk ik. Ja. ja, dat zie je goed. Of zeg je waar die je moeten winnen? Moeten is misschien een groot woord, maar als er één team recht had op de overwinning, waren wij dat. Ja, ik moet echt zeggen, ik heb net complimenten gegeven, maar als je drie kwart van de wedstrijd Vitesse wegspeelt en gewoon het spel dicteert in Arnhem, nou, als RKC zijnde, dan uh, pet je af. Ze werd het bekijkt, Vitesse komt uh, snel op voorsprong, dan denk je van nou, gelopen wedstrijd. Maar dan grijpen jullie dat, dat initiatief, had je daar ook op gerekend dat jullie hier het initiatief zouden hebben? Nou ja, je weet als Boni achter de spits speelt, die gaat uh, snel uh, druk zetten, waardoor wij een man op het middenveld extra vrij krijgen met, uh, uh, met de persoon van uh, Sander Duits. Uh, en dat werd gewoon heel goed uitgespeeld. En wij blijven rustig en we, we blijven voetballen. En ja, als je na vijf minuten uh, 1-0 komt dan heb je nog 85 minuten om die wedstrijd gelijk te maken. En we zijn ook niet in paniek geraakt. En uh, de, eerste, de eerste kans was wederom een, uh, een kopbal bij de tweede paal. Dat was na 32 minuten. Terwijl wij daarvoor al de eerste 10 minuten drie kansen krijgen. Dus dat... Uh, toen bleek al dat wij gewoon goed in de wedstrijd zaten. Alleen, oké, okay, uh, je komt te snel op achterstand. Is het een bewijs, Erwin, dat jullie goed bezig zijn... en dat je ploeg groeiend is en eigenlijk volwassen is geworden? Als je ze zo ziet spelen. Want Vitesse behoort tot de, tot de top. Ja, oké, okay, Vitesse zal misschien wel een mindere dag hebben gehad. Maar uh, Vitesse is... Uh, uh, individueel hebben ze geweldige spelers. Alleen wij wisten ook natuurlijk waar de zwakte van Vitesse lag. En met name, wij konden voetbal op het middenveld en wij durfden dat. En we vonden de vrije man, maar ook met iemand uh, na op het middenveld... Die, die een uitstekende prestatie heeft geleverd. Die jongen heeft ook maar zes, zeven wedstrijden in de eredivisie gespeeld. En ik vind het, uh, ik heb echt genoten van RKC. En mijn dus, 2-2 in Arnhem tegen Vitesse met zijn ploeg RKC. FC, nee, fijn tegen Adel Den Haag wil ik zeggen. eindigde de vanmiddag in 3-2 een wedstrijd? We zijn het al eerder waar Van alles gebeurde. We gaan nu eens even luisteren met Ronald van der Geeren... In gesprek met De Hagenaar in Rotterdamse dienst. Lex, immers. Lex, we zeiden vrijdag nog: die wedstrijd tussen Feyenoord en Adel... gebeurt er altijd wel eens wat. Het is een belevingsvolle wedstrijd. Dat was dit ook, hè? Ja, zeker. Vijf goals en uh, twee rode kaarten. Dus genoeg gebeurd. De beleving nog eens een beetje schetsen voor ons deze middag. Want uiteindelijk ontbrandt dit duel werkelijk. Ja, op een gegeven moment kom je in een situatie dat het vechtvoetbal wordt. En uh, ja, dan gaan daar ook uh, gaan de kaarten vallen, dat weet je. En uh, ja, worden daar stevige duels uitgevochten. Is de onduidelijkheid in de arbitrage soms ook een reden ervoor? Want ik had wel eens het idee dat jullie niet alle beslissingen ook begrepen. Aan beide kanten hoor, trouwens. Ja, het is moeilijk. Ik, ik ja, vanaf het veld, ja, staat je dichtbij. Maar ja, er staan ook een aantal spelers voor. Dus ik heb, ja, een aantal dingen heb ik heel moeilijk kunnen waarnemen dus. Het begint is goed hè, voor jullie. Uh, pellen via Beugelsdijk, de, de 1-0, dan heel snel de 1-1. Dan komen we op, op penalty moment 1. Um, pellen, wat dacht jij? Wat ik dacht? Ja. Of het een penalty was? Hij stond er wel dichtbij, volgens mij. Ja, nou ja uh, of het een penalty is of niet. Ik denk dat het een optelsom is van uh, twee, drie, vier momenten misschien wel. Dus ik denk dat we het nou uiteindelijk terecht hebben gehad. En dan komt die tweede helft. Uh, ja, hoe hoe stonden jullie daar voetballend in? Had je het gevoel van, ja, hier moeten we eigenlijk wel overheen kunnen lopen? Ja, dat dacht ik zeker. Uh, ik denk, nou ja, uh, 2-1 uh, in de rust. Ik denk, nou ja, dit moeten we gewoon vasthouden en proberen de score uit te, uit te bouwen. Nou ja, dat gebeurt niet. Door, door een moment, ja, wat ik zeg, dat ik niet alles kan waarnemen. Dat gebeurt er iets. En ja, daarna krijg uh, ik een penalty. Maar ja, uh, het maakt 2-2, holla. En ja, dan moeten wij uh, proberen met man op dat moment. Ja, willen wij graag de overwinning natuurlijk uh, ja, in eigen huis houden. Ja, en dan komt het moment met Beugelsdijk. Ja, ik heb hem totaal niet gezien en ik heb dat moment ook nog helemaal niet teruggezien. Dus ik weet niet, ja, Tommy kennende, ik ken hem goed. Dus uh, ja, dat is totaal voor hem geen opzet. Dus uh, ja, hij krijgt wel de rode kaart. En dat valt in ons voordeel. Ja, je hebt dat beeld natuurlijk nog niet teruggezien... maar je voelt hem wel. Er komt, een, er komt een hand. Hij gaat eigenlijk het duel in met de hand vooruit... en dan ziet het er een beetje uit als een vuistslag Die ongetwijfeld niet zo bedoeld was. Nee, ja, kijk, Beugelsdijk, ik ken hem goed. Ik heb een aantal jaar met hem gevoetbald. Jongens jongen is gisteren nog bij mij, bij mij heel eventjes, eventjes geweest. Ik heb hem nog even gezien in ieder geval. Die jongen is helemaal niet zo, dus dat is voor hem is dat geen opzet. Hij is gewoon een jongen die alles wil winnen en alle duels wil pakken. Nou ja, dan gebeurt dat. Dit kan, kan wel eens gebeuren. Dit was dan die wedstrijd die jij omcirkeld had, hè? Ja, dit was hem. We hebben er nog één te gaan. Als je naar het voetbal gaat kijken, is dit wel een beetje mijn voetbal. Ook natuurlijk een beetje ja, de beuk erin en gaan. En, en dit zijn mooie vechtwedstrijden. Die, ja, Feyenoord, ados zijn altijd gekke wedstrijden. En je hebt het vandaag gezien. 3-2. En ja, wat ik wilde, dat is gebeurd. We hebben drie punten hier gehouden en dat is het belangrijkste weer basketballen. Den Bosch, Leiden, Leon Kersten. Die wedstrijd die maar geen winnaar wil krijgen. Nee, ik moet even denken aan die finale van de play-off twee jaar geleden. Het was Leiden tegen Groningen. Zevende wedstrijd, drie verlengingen. Ik weet niet of we dat gaan halen. Toen werd Leiden kampioen. Uh, met Boucher was daar toen ook bij, bij de verliezende partij weliswaar in Groningen. Nu uh, staat hij op de vrije worplijn en gooit zijn eerste vrije worp raak in de tweede verlenging. Want ook de eerste verlenging eindigde gelijk in 89-89. Nu is het 92-90 en wordt het 93-90 voor uh, Met Boucher en zijn twee uh, vrije worpen. Ja, wat moet je zeggen? Uh, Den Bos was ook in die eerste verlenging uh, de hele tijd op voorsprong. Tot die laatste drie punten van Sean Cunningham die de stand gelijk trok. Uh, nu is het Stefan Wessels die de bal afpakt en de bal helemaal naar de andere kant gooit. Houdt hem Bos hem binnen? Nou, dit lijkt uh, meer comedy capers, want uh, Wessels houdt de bal net binnen. Gooit hem bijna over de ene lijn. is er een Juan Wright die hem net binnen kan houden. Gooit hem dan naar een speler van Leiden. Inmiddels zijn we aan de rechterkant. Schachner met een driepunter voor Leiden, die gaat mis. Rebound, hij de Jong. 3 minuten 14, de tijd tikt weg. 93-90, drie punten verschil. Eens kijken wat Leiden nog kan doen in deze aanval die nog 10 seconden loopt. Want ze hebben een score hard nodig. Maar de tijd die tikt maar weg en tikt maar weg. En ze komen niet in de buurt van de ring. Werther de Jong naar de linkerkant. Naar Gallo die net is ingevallen en het hele vorige verlenging niet heeft gespeeld. Er is er nog 5, nog 4, nog 3. Beckering moet iets gaan doen. Die duwt de pachter omver. hij is te laat denk ik. De rebound is voor Den Bos. Nog 2 minuten 49. Den Bos leiden 93-90 in de tweede verlenging. Radio 1. NOS Journaal. 1 minuut over half zes, de hoofdmunten met Martijn van Beek. De man die vrijdag in de Amerikaanse plaats Newtown... 20 kinderen en zes volwassenen doodschoot... was mogelijk van plan nog meer slachtoffers te maken. Dat heeft de gouverneur van de staat Connecticut gezegd. Volgens de gouverneur pleegde de schutter Adam Lenza zelfmoord... toen hij de eerste agenten hoorde aankomen. Het Waddencentrum Ecomare doet aangifte van bedreiging. Op Twitter hadden een aantal mensen bedreigingen geuit... tegenover de medewerkers van Ecomare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 En het manifest van Anders Breivik is vertaald in het Nederlands. Op een site genaamd Breivik Report is er verwijzing te vinden... naar het vertaalde werk van de Noorse massamoordenaar. Het is onduidelijk wie het manifest naar het Nederlands heeft omgezet. Het manifest, geschreven voor de aanslagen in Oslo... gaat onder meer over de extreemrechtse en anti-islamitische opvattingen van Breivik. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Er is veel bewolking, een paar buien... en vanavond komen er meer opklaringen en de buien nemen af. En de wind gaat ook liggen. In de loop van de nacht trekt een nieuw gebied met buien vanuit het zuidwesten het land binnen. Het wordt niet koud, de temperatuur zakt naar een graad of zes. En de dag begint morgen op veel plaatsen met regen of buien. Alleen het zuidwesten en het noorden zijn dan nog droog. In de middag trekken de buien naar het noorden, maar in het zuidwesten arriveert dan al snel weer een nieuw buiengebied. Aan zee kan daar ook dan onweer bij voorkomen. En de temperatuur komt morgen uit op maximaal acht graden. De wind waait morgen uit het zuiden tot zuidwesten, is meest matig van kracht, windkracht 3 tot 4. En na morgen verandert er maar weinig. Dinsdag kans op een bui, woensdag vrijwel droog en daarna neemt de buikans kans weer toe. De temperatuur zakt geleidelijk naar een graad of 5 overdag en s'nachts net boven 0. Er wordt weer gevoetbald in Tilburg. Wilm II tegen Ajax en die houdt kamp. Ajax mag dan een betere ploeg hebben. Maar de inzet van Willem II is echt bewonderenswaardig. Bijna alle duels worden door de ajax er verloren. En dat is opvallend. Twee tweede stand. We zijn net begonnen aan de tweede helft. Twee minuten bezig. De eerste mogelijkheid was alweer voor Willem II. Een uh, mooi schot van Missy Jan vanaf de rechterkant. Dwong uh, uh, Vermeer die uh, in 2007-2008... nog op, doel stond, op het doel stond bij uh, Willem II... Uh, dwong tot een uh, redding. En dus is het een uh, hele leuke wedstrijd om naar te kijken... Uh, omdat twee bijna gelijkwaardige ploegen. Laten we zeggen, uh, qua inzet staat uh, Willem II uh, bovenaan. Maar uh, natuurlijk qua klasse uh, moet Ajax veel beter zijn. Ik ben benieuwd hoe lang Willem II dit volhoudt. Maar nu krijgt Tim de Jong wel kwijt. Maar blijft het toch in balbezit Ajax via Hoese bal naar de buitenkant, naar Boerrichter. Boerrichter gaat de uh, duel met uh, Jallo. Schiet en dan bal onderweg aangeraakt. En gaat de bal over de achterlijn. En mag Ajax een hoekschop gaan nemen vanaf de rechterkant. Ook daar komt Eriksen zich voor melden. Om deze hoekschop te gaan nemen. Boerrichter erbij. Om hem eventueel kort te nemen. En kijken wat Eriksen gaat doen. De koppers mee naar voren. Ik zie en Mooij Zander. En al de wereld staan. Maar de hoekschop is kort genomen. Krijgt Eriksen hem terug. Geeft hem nu aan Boerrichter. Boerrichter schiet tegen de billen van Aquili. En dan kan Willem er weer uit. Met die snelle buitenspelers. Daar heeft Ajax zoveel problemen mee. Omdat de backs van Ajax blind en van Rijn niet echt de supersnelste zijn. En deze snijders maker van het uh, tweede doelpunt van Willem II. En aan de andere kant Jan uh, watervlucht zijn. Balbezit voor Ajax via Eriksen. Die gaat dus lopen met de bal. Zoekt in de diepte, maar slechte bal. Nee, Ajax mag zich uh, toch wel een beetje schamen. Zoals uh, lopen de voetballen tegen Willem II. En Willem II mag trots zijn, want het gaat goed. Nu even een overtreding van uh, Guit En is er een vrije trap voor Ajax. Halverwege de helft van uh, uh, Willem 2. Het was uh, Siem de Jong die even onderuit geschoffeld werd. En dus mag eigenlijk zijn vrije trap nemen. Eriksen neemt hem genomen op Schöne. Willem 2 moet opletten. Want Schöne ging snel lopen. Maar houdt in en speelt de wel terug op al de wereld. Alles op vermeer na. Op de helft nu van Willem 2. Bal breed naar Moisander. Moisander de bal de diepte in naar Hoeze. Hoeze probeert zich vrij te spelen. Legt hem breed. En dan Fischer schiet de bal huizenhoog en ver langs het doel van keeper Mul. 2-2 na 50 minuten spelen. Oftewel 5 minuten in de tweede helft bij Willem 2. Ajax. Den Bos leidde dan weer het basketbal, Leon. Gaat Den Bos nu toch op de overwinning af? <laughs> nou, ik durf niks te zeggen. Ja, want ik vraag, die... vraag, het, vraag het toch. <laughs> uh, um, nou, het is nog te lang. 1, 27, 95, 92. Je, je kan zeggen, Den Bos gaat op de overwinning af. Maar dat dacht ik in de, de eerste verlenging ook. En dan is het net voor tijd ineens een driepunter die de stand gelijk trekt. Dat kan nu ook nog steeds gebeuren. Ja, als ik wel kijk naar de foutenlast, heeft de Bos al één speler kwijt met vijf fouten. zijn er staan vier spelers op vier fouten. En dat probleem is bij Leiden in zoverre, die zijn twee spelers kwijt met vijf fouten. Maar daarna houdt het probleem op. Schachner nu ging voor de jumper, die gaat mis. Rebound wel voor Leiden. Krijgen ze een nieuwe kans om de aansluiting te vinden of de stand gelijk te trekken? Tony Gallo zoekt. Maar iedereen is natuurlijk moe naar twee verlengingen. Dus zo hard wordt er niet meer vrijgelopen op dat veld. Gallo moet iets creëren. Dat lukt hem niet met en Gaat de bal naar Beckering. Ja, dat is de oplossing. Beckering tegen de Pachter. De Pachter verdedigt goed. En dan is het Stefan Wessels die de bal pakt. Heel goed verdedigd van Ralf de Pachter, een speler van Jong Nederland. Aan de andere kant is het Wright die een lay-up mist. Ja, ik zei het al, hij zal het nooit doen. Maar nu door de vermoeidheid krijgt Leiden weer een kans om dichterbij te komen. Schachner naar Hilliman. Weinig gespeeld. International tegen Wessels. En die draait om zijn as. En dan draait Wessels met zijn kont tegen de Hilleman aan die omhoog wil gaan. Nog 47 seconden. En dan krijgt Hilliman de international ook van Nederland, twee vrije worpen Met nog 47 seconden. En dan vraag je mij, gaat de bos naar die overwinning toe? Nou, het kan net zo goed Leiden zijn. Want als Hilliman nou die bal raak gooit, dan... Uh... Vanaf de vrije wormlijn. Wat toch niet het grootste probleem mag zijn. Maar ja, er komt natuurlijk druk op en er komt vermoeidheid bij na twee verlengingen. We zijn dus 40, we zijn 44, we zijn 45 minuten en nog een keer 49 minuten aan basketbal. We zijn om kwart over drie begonnen. Het is nu bijna tien over half zes. Dus je kan je voorstellen dat een aantal mensen eens moe beginnen te worden. Kijk wat die daar daaronder geleden heeft: 95-92. Met, uh, nou ja, hij kan even ademhalen, want die tijd krijgt hij van de scheidsrechter. De bal moet binnen 10 seconden in de lucht zijn. Hij dribbelt even Hilleman met een bril op. Hij gooit de bal er niet in. En dat uh, ja, is toch een, een belangrijke misser, denk ik. Want als hij die tweede ook mist, dan zal Leiden fouten moeten gaan maken om uh, de mos te stoppen. Misschien wel. 47 seconden. 95-92. Hilleman op de Vrije hoorplein voor Leiden. En hij heeft weer alle, alle tijd. Maar ja, dat recht heeft hij. Ondertussen dat van Paas al in de bucket. Mag de scheidsrichter zeggen, hij moet opnieuw. Maar dat hoeft niet, want de bal ketst. Ja, via een klein effectje erin is het 95-93. Met Boucher, die nu spelverdeler is voor Den Bos, Omdat Andre Jong echt niet meer terugkeert met zijn kapotte rechte enkel. Hij zit wel op de bank, dus het zal niet al te ernstig zijn. Akenboom, nu spelverdeler. Moet de bal paasen naar rechts, naar Boucher. Boucher gaat naar de ring. Paas de bal terug naar Wright. Dat gaat maar allemaal net goed. Dus een beetje zenuweleierij. Boucher, nog 8 seconden, nog 7 seconden op de de schotklok. Er moet iets gebeuren. Er moet een drie driepunter gaan nemen. Een hele verre driepunter. Die ketst op de ring. En de rebound is voor Leiden. 20 seconden. En ze hoeven er maar twee te maken. En we gaan naar de derde verlenging. Maar hij moet er wel eerst in. 95-93. De publiek in de Maaspoort gaat staan. hij de Jong aan de rechterkant naar Ros Bekkering tegenover Van Paassen. Van Paassen houdt zijn positie onder de ring. Bekkering post op. De bal moet omhoog en hij raakt de bal kwijt. Heel goed verdedigd van Peter van Paassen. Bekkering staat tegen hem aan te leunen. En Van Paassen doet een stapje naar achter waardoor Bekkering valt. Dat was heel slim van die Peter van Paasen met al zijn jaren. Hij gaat To van Helfter een hand geven, terwijl de wedstrijd nog gaande is. Want Van Helft er heeft commentaar, de coach van Leiden, op de scheidsrechter. Maar Van Paasen deed dat heel slim, want Bekkering stond tegen hem aan te leunen. Oh, de zoomer is ondertussen al gegaan. Nou, dat is me even ontgaan. De, de bal ging over de zijlijn. Nou, de Bosch wint naar twee verlengingen van Leiden. Door die slimme actie van Peter van Paasen kon Bekkering niet meer omhoog. Ja, het was even wat moeite, maar... Uh de Bos wint en dan ben je uiteindelijk verdiend winnaar 95-93 de Bos leiden naar twee verlengingen. buitenlands voetbal langs de lijn. We beginnen in Italië. Juventus heeft de koppositie in de Serie A verstevigd. De ploeg uit Turijn hoefde tegen Atalanta maar een half uurtje gras te geven. De 3 0 eindstand stond toen al op het scorebord. Toen Atalanta ook nog eens een keer met 10 man kwam te staan... na een rode kaart voor Manfredini, was de wedstrijd gespeeld... en geloofde Juve het wel. dame heeft nu 7 punten voorsprong op naaste belager Inter... dat gisteren al van het stadgenoot Lazio verloor. Um, van, uh, in ieder geval van Lazio verloor. Napoli kan uh, weer tweede worden als het vanavond wint van Bologna. AC Milan boekt een eenvoudige 4-1 overwinning op Pescara... Milan kreeg wat hulp van de tegenstander... want twee goals waren eigen doelpunten. En bij Milan was er geen Nederlandse inbreng... want Nigel de Jong is ernstig geblesseerd. En Urbi, Emmanuelsson zat de hele wedstrijd op de bank. In Engeland dan bezorgde Jan Vertonger de oud ziet. zijn club Tottenham Hotspur... de overwinning op Swansea... door een het een volley de enige treffer te maken. Bij Swansea was er voor het eerst een basisplek... voor Dwight team Dally. en Ook Jonathan de Guzman speelde mee. Doelman Michel Form is er nog altijd geblesseerd. De overwinning Door deze overwinning staan de Spurs nu vierde. De club uit Manchester maken namelijk geen fout dit weekend. Koploper United won met 3-1 van Sunderland. Robin van Persie speelde daarbij een belangrijke rol, scoorde één keer... gaf ook een voorzet waaruit Rooney de 3-0 maakte. En ook City pakte drie punten, ging wat moeilijker. landskampioen kwam op een 2-0 voorsprong... maar door een tegentreffer van Ba wankelde City. Yaya Touré maakte uiteindelijk de derde en bevrijdende treffer. Chelsea kwam dit weekend niet in actie in de competitie... want de ploeg speelde in Tokio in de finale om de wereldbeker... en verloor Corinthians uit Brazilië... mag dankzij een van Guerrero de beste... van de wereldnoemer. Uitblinken bij Corinthians en ook beste doelman van het toernooi... ...was Casio Ramos, die een paar uitstekende reddingen verrichtte. Ramos, vorig seizoen nog weggestuurd bij PSV... ...werd ook niet uitgeroepen dus tot keeper en speler van het toernooi. In de Duitse Bundesliga was het een vervelend weekend... ...voor de Nederlanders bij Schalke. Trainer Huub Stevens kreeg vanochtend een telefoontje... ...dat hij even langs moest komen... ...en hij kreeg vervolgens te horen dat hij is ontslagen. Na een serie van slechte resultaten was de Nederlander gisteren tegen Freiburg... de spreekwoordelijke druppel voor de directie van Schalke. En jeugdtrainer Jens Keller neemt nu de taken van Stevens over. In die wedstrijd tegen Freiburg kreeg Klaas-Jan Hunterlaar... ook nog eens twee keer geel en dus rood. Borussia Dortmund kwam wat dichter bij de koploper Bayern München... dat vrijdag niet verder kwam dan 1-1 tegen Borussia München Gladbach. Dortmund zelf won namelijk met 3-1 van laagvlieger Hoffenheim. En het gat met Bayern is nog wel aanzienlijk 12 punten. En dan in Spanje het klassieke weekend tussen Barcelona en Madrid. Vanavond komt het allemaal pas tot leven. Barcelona en Atletico spelen de echte topper om 9 uur. En eerder op de avond speelt dus de nummer drie, Real Madrid, tegen uh, Espanyol. En Mario Been verloor in België met zijn race in Genk van zulte Waregem. Zulte nam daarmee revanche voor de bekernederlaag van drie weken geleden. Toen werd het nog 5-0 voor Genk. Nu won Zulte met 3-2. Die ploeg staat nu tweede met drie punten achterstand op de koploper Anderlecht. Genk staat vijfde. Wij We gaan weer naar het binnenlandse voetbal. Willem 2. Ajax, staat nog altijd 2-2, Andy. Ja, en het blijft me op en neergaan. We hebben een prachtige actie gezien van Ajax. Met Sim de Jong, die een heel mooi balletje gaf aan Fischer. En die leek te scoren, maar de bal werd op de lijn weer weggetrapt door Haastroek. Die een uitstekende wedstrijd speelt, Haastroek, Filip. En nu is Willem 2 weer in de aanval. Overigens ook Willem 2 een keer heel gevaarlijk geweest. Toen Joachim, toch niet de snelste van ons allemaal, er zo even van Rijn uitliep. En zijn paasje kwam net niet goed uit. Nu balbezit voor Vossenbelt vanaf de linkerkant. Bal voor het doel. En dan is het net niet Michidjan die kan koppen. Zou ook een wonder zijn geweest, want hij is 1,21 meter volgens mij. En als hij ook nog had kunnen koppen, dan had Ajax toch een probleem gehad. Nu heeft Scheunen de bal. Twee tweede stand. 57 minuten gespeeld in deze heerlijke voetbalwedstrijd. Waar Ajax het toch duidelijk heel moeilijk heeft tegen Willem II. En dat mogen de Amsterdammers zich toch wel aantrekken als titelkandidaat tegen de nummer 18. En dan is het balbezit. Uh, voor al de wereld. Diepe bal, mooie bal op Siem de Jong. Siem de Jong, de bal onder controle. Maar speelt de bal via zijn tegenstander over de achterlijn. En dan mag Ajax weer een hoekschop gaan nemen. Hoekschop nummer 4 in deze wedstrijd voor de Amsterdammers. En altijd gaat Eriksen zich daarmee bemoeien. Vanaf de rechterkant met het rechterbeen. Victor Fischer komt erbij om eventueel die bal kort te nemen. De denen onder elkaar, maar de ene deen zegt tegen de andere weet je wat. Ik ga het gewoon voor het doel doen. Geeft met zijn rechterhand het systeem aan waar de bal ongeveer moet gaan komen. Daar komt die bal. Gaat richting de penalty stip. Wordt weggekopt uit de verdediging. Wordt misgetrapt door Van Buren En dan kan overgenomen worden door Ajax aan de linkerkant. Kan schöne, schöne, bal. Even terugspeld op Siem de Jong. Siem de Jong voorzet. Of uh, het is niet Siem de Jong. Maar de voorzet van al de wereld die in de armen terecht komt. Van uh, Meul de keeper van Willem II. Willem II dat zo dadelijk zal gaan wisselen. Want ik zie klaarstaan Jens Podevijn. Een heel snel manneke ook. Een van de mannen die uh, twee doelpunten heeft gemaakt voor Willem II. Die er zo dadelijk in zal komen. En snelle mannen. Daar heeft Ajax het uh, heel erg moeilijk mee. Vanavond, uh, vanmiddag vanavond in de wedstrijd tegen Willem II. De wissel is daar. Gennaro Snijders, de doelpuntmaker, naar de kant. Heeft zich het slot voor de ogen gewerkt, zoals in nieuwe termen uh, zeggen. Hij mag naar de kant zijn. Vervanger is Jens Podevijn. We gaan gewoon verder in deze heerlijke wedstrijd... tussen Willem II en Ajax met een 2-2 stand. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van dit weekend... Ja, te beginnen in Arnhem. Bij Vitesse tegen RKC, waar Vitesse twee punten liet liggen. Het werd namelijk 2-2 in Arnhem. Bij de rust stond het nog 1-0 door een goal van Boni. Na de rust 1-1 Chevalier, 2-1 Schommer. En in blessuretijd 2-2 Duits. Er had zelfs meer ingezeten voor RKC, vond in ieder geval de trainer. Erwin Koeman. Ja, ik moet echt zeggen, ik heb net een complimenten gegeven... maar als je drie kwart van de wedstrijd Vitesse wegspeelt... en gewoon het spel dicteert in Arnhem... Ja, als RKC zijnde, dan pet je af... Ja, en RKC kreeg ook de complimenten van de Vitesse-trainer Fred Rutte. RKC deed het wel, wel heel erg goed, speelde heel goed, uh, dik bij elkaar... gaf heel weinig ruimtes weg, en dan moeten wij de oplossingen vinden, ja... Als je op deze positie staat in de, op de ranglijst... Ja, dan moet je altijd de oplossingen vinden, want je bent namelijk nou, een favoriet. Nou, dat is een proces en daar moet je mee leren omgaan. Was het wel iets vreemds, want op het moment dat Vitesse met 1-0 voorstond... en gedeeld koploper was... werd de ploeg van Rutte uitgevloten door de eigen supporters. Ja, ik, ik, ik ben er staan ook wel een beetje verbaasd over. Dat, uh, dat als je ja, zo toch wel een uitstekende eerste half van het seizoen hebt gedraaid... En dan, uh, en dan sta je met 1-0 uh, voor en dan ben je koploper. En dan is het een hele moeilijke wedstrijd. Dan hebben we de steun nodig. Maar de steun krijg je dan niet. En dan draait, uh, dan draait het uiteindelijk alles een beetje om. En, en ik heb wel gezien dat een aantal spelers van ons... daar misschien wel wat onzeker van werden, ja. En een van die spelers was Theo Jansen. Hij was niet alleen onzeker, maar vooral boos. Het publiek is heel kritisch. Heel kritisch. En uh, ja, dat... dat, dat...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 Vitesse RKC. Dus werd 2-2. Feyenoord, Ado, Den Haag. 3-2. 1-0 Pelle. 1-1 Van Duinen. 2-1 Immers. 2-2 Holla. Dat is allebei uit een strafschop, overigens, Immers en Holla. En dan Thierry naast de paal staand. Kopte die hem in eigen doel. Hij dacht hem van de lijn te koppen. Ondertussen rood voor Martins Indi, die dat gaat aanvechten. En rood voor Beugelsdijk in de 57 en 58e minuut. Ado-keeper Gino Coutinho zag het eigen doelpunt van Thierry vlak voor zijn ogen gebeuren. Um, ja, Thierry die uh, dekt de paal en. Ja, die bal zou waarschijnlijk net na zijn. gegaan, maar in zijn reflex, raakte hij hem toch aan. En uh, ja, heel zonde. Volgens mij die keer daarvoor uh, haalde hij, hij hem eruit. Dus uh, ja, nu uh, net erin, helaas. Kan gebeuren. Dat is een wedstrijd waarin er dus hard aan toe ging. Twee rode kaarten, twee strafschoppen. Kwam volgens Coutinho ook door discutabele beslissingen van de scheidsrechter. Ja, ja, tuurlijk. Dan, uh, dan krijg je dat uh, twee ploegen die dan uh, ja, uh, nog meer eruit gaan trekken. Misschien uh, wat geprikkeld zijn. En, uh, maar ik denk dat het... Uh, ja, misschien niet zo onvriendelijk was op het moment uh, uh, dat het, uh, hoe het eruit zag. Maar ik kan me voorstellen dat, wel, uh, ja, dat de mensen wel uh, een puntje van hun stoel zaten. En ook wel het indruk hadden dat het, uh, dat het er echt uh, volop ging. Ja, ja, dan krijg je dat. Oordeelt u zelf vanavond. In zulke wedstrijden is het overigens genieten voor oud Feyenoordspeler... of nu Feyenoordspeler, oud uh, Hagen Lex Immers. Nou ja, natuurlijk, als je naar het voetbal gaat kijken... is dit wel een beetje mijn voetbal natuurlijk. Een beetje ja, de beuk erin en gaan. En, en dit zijn mooie vechtwedstrijden. Ja, Feyenoord, ADO zijn altijd gekke wedstrijden. En je hebt het vandaag gezien. 3-2. En ja, Wat ik wilde, dat is gebeurd. We hebben drie punten hier gehouden en dat is het belangrijkste. ADO-trainer Maurice Stijn was teleurgesteld in Tom Beugelsdijk... die rood kreeg. Ja, ik dacht inmiddels dat hij dat, uh, dat stadion... want ik heb hem inmiddels al uh, een jaar of zes onder mijn hoede... dat hij dat uh, voorbij was. Maar het blijkt dus toch dat voor iemand die voor het eerst in de Kuips wilt... Uh, uh, ja, dat dat dan waarschijnlijk iets te veel van het goede is. En ik had hem nog gewaarschuwd in de rust dat hij zijn kop erbij moest houden. en uh, nou goed dat, uh, dat kon hij niet en daardoor uh, dupeert hij zijn ploeg en, uh, en de club. Kunt je, wel af... ja, sorry. je ging er bijna tussendoor praten, Maurice. Je kunt je wel afvragen of de spelers na al die overtredingen... het veelbesproken respect in het voetbal dan alweer vergeten zijn. U hoort Feyenoord-trainer Ronald Koeman daarover. Ja, maar wat wil je? Je kunt uh, ook weer uh, doorslaan naar de andere kant...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 Dus uh, laten we nou niet uh, naar de andere kant doorslaan. Koeman verwijst naar gisteren waar scheidsrechter Guzzi Bijuk... een bandje met het opschrift respect tonen aan Groningen-trainer Robert Maaskan... toen hij protesteerde tegen een beslissing bij de wedstrijd Groningen-WVV. En vandaag wordt ook gespeeld FC Utrecht tegen SC Heerenveen. Het werd 3-1, alle goals werden gemaakt na de rust. 1-0 de kogel, 2-0 ook de kogel. Een uh, rebound uit een gemiste penalty van Moulenga. 2-1 Finn Borgerson uit een penalty en 3-1 Moulenga. Het was Leon de kogel die, dus, uh, die de wedstrijd tot leven bracht. Tot zijn invalbeurt was er maar weinig te beleven. Ik ja, klop, ik denk dat we heel moeilijk doorheen kwamen. Dat het positiespel spel ook niet echt best was vandaag. We speelden ja, veel terug uit omdat we niet de opening of de, ja, konden, konden vinden op middenveld. En de trainer zei toen: Kring kwam. Die zei: uh, Doe je ding, je? probeer die goal te maken en uh, leven in de brouwerij brengen. Ik denk dat het goed gelukt is. Dus. Ja, bij Herenveen werden er veel kansen gemist. Dat is een structureel probleem aan het worden, beseft Marco van Basten. Nou ja, goed. Je ziet ook: het aantal doelpunten wat wij hebben gemaakt is uh, hoofdzakelijk gescoord door uh, de Alfred, door onze spits. Maar goed, het is een kwestie van. Uh, ik ben in ieder geval blij dat we als team kansen creëren. En uh, ja, dan moet je uh, vroeg of laat op een keer ook een beetje mazzel hebben dat ze, dat ze erin schieten. De crisisfeer in Heerenveen zal trouwens niet verdwijnen na deze nieuwe Nederlaag. Nou ja, goed, dat hoort ook bij de voetballerij. Het is, uh, het is niet altijd uh, uh, feest. en... Uh zonnegeur en uh, rozenschijn, maneschijn, wat is het? <laughs> maar in ieder geval, uh, ja, dit, dit zit even tegen. Dus uh, dan is het een kwestie van bij elkaar blijven, hard, uh, hard blijven werken... en uh, afdwingen dat het vroeg of laat een keer wel de, go de goede kant op uh, valt. Ja, naar het schijnt. Um, zo slecht als het gaat met Heerenveen, zo goed gaat het trouwens dit seizoen met Utrecht. Jan Wouters heeft niks te klagen. De verwachtingen waren heel laag aan het begin van het seizoen. Uh, dan heb je jezelf... Uh, als trainer ook niet het idee dat je uiteindelijk zesde met aansluiting naar boven toe met zoveel punten... Uh, dat je zo hoog staat. Dus wat dat betreft uh, genieten we echt wel. Maar we blijven wel met de benen op de grond. Zonder de uitslagen van gisteren. Consequenties voor de stand. Maar eerst even naar de actualiteit. Willem 2 tegen Ajax en die kamp. En nog altijd staat het 2-2. 65,5 minuut gespeeld. Tegenvaller voor Willem 2. Wat een van de mannen die altijd voorop gaat in de strijd. De aanvoerder Hans Mulder moet met een uh, blessure van het veld. Greep naar de hemstring. Uh, nu is Siem de Jonge geblesseerd op het veld. Maar het spel gaat verder met uh, balbezit voor Ajax. Ajax Ajax verliest alle duels gewoon op inzet van uh, Willem II. Nu is het Ricardo Ippel, de vervanger van Hans Mulder, die uh, met veel inzet de bal herovert. Overigens, twee jaar geleden werd deze wedstrijd voor het laatst gespeeld en Ippel was de enige uh, in de hele selectie van uh, Willem II zo'n beetje die uh, toen tegen Ajax speelde. Voor de rest alleen maar nieuwe spelers in twee jaar tijd bij Willem II. Uh, Willem II nu in de aanval, maar niet voor lang, want uh, Joachim raakt de bal kwijt en via Jallo gaat de bal over de zijlijn en mag Ajax gaan gooien met Siem de Jong. Ajax heeft geen kansen meer kunnen creëren. Na de grote mogelijkheid voor Victor Fischer. Toch een kwartiertje geleden. Als er balbezit is voor al de, wereld. Al de wereld naar Moisander. Moisander met wat haast. Want het tempo ligt laag bij Ajax. Moisander nu op de helft van Willem II. Maar ook zijn is weer heel slecht. Kan zo door Ippel worden opgevangen. En Ippel speelt de bal dan over de zijlijn via Deli Blind. En Willem II wil gewoon lekker rustig verdedigen. En proberen te counteren. Ajax gaat wisselen. Lukoki komt erin. Uh, bij Ajax en eruit gaat uh, Victor Fischer. Misschien dat dat iets kan uh, veranderen in het team van Frank de Boer. Maar vooralsnog gaat het niet goed met de Amsterdammers en heel goed met de Tilburgers. want staat 2-2 bij Willem II Ajax. Oh, Naar nou, de wedstrijden die eerder dit weekend gespeeld werden. NEC, PSV, PSV verspeelde dure punten, had al lang de tweede moeten maken, deed het niet. En toen werd het 1-1. Groningen, VVV, Groningen dus lang met 10 man, werd 0-0. Pek Zwolle, AZ, 2 keer LT door, AZ eindelijk weer een overwinning, 2-1. En Roda, JCN en NAC bakte er niet zoveel van, mag ik dat niet helemaal zo zeggen... maar het werd 0-0. Vrijdag was er ook al een wedstrijd. Twente won uiteindelijk, omstreden derde goal... maar wel verdiend overigens met 3-2 van Herakles. PSV koploper met 37 uit 17 op basis van het doelstal. want ook Twente heeft 37 punten uit 17 wedstrijden. Vitesse, 35 uit 17, had daarbij kunnen komen... maar liet dus twee punten liggen... Er staat op dit moment Feyenoord met 34 uit 17. En momenteel is hij eigenlijk nog bezig. 33 punten uit 16. Zij kunnen dus tweede worden en op 36 punten komen. Moeten ze natuurlijk wel winnen in Tilburg. Heereveen staat 13e met 15 punten uit 17 wedstrijden. Ook VVV 15 uit 17. Dan twee ploegen met 14 uit 17. Pek Zwolle en Nak. Voorlaatste Roda met 12 uit 17. En Willem II dat dus nog bezig is met 11 punten uit 16 wedstrijden. Is momenteel de hekkensluiter. Ja, gaan we door met Laurien van Riesen. want geen Nederlandse vrouw op het podium... op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Chinese Harbin. De beste klassering werd behaald door Laurien van Riesen. Ze werd vierde op de 1000 meter. Veel toppers ontbraken in de wedstrijd. Die werd gewonnen door Hong Zhang uit China. Van Riesen had meer dan een halve seconde achterstand op Zhang... maar reed veel beter dan in de wedstrijden van zaterdag. Gisteren sloeg eigenlijk nergens op. Anderhalve seconde bijna, Hoe kan dat. Nou ja, ik gisteren technisch zo slecht. Ik was na 600 meter echt helemaal op. En, ja, we hadden de videobeelden bekeken en we hebben overleg met uh, Sico en Jack. En ja, het was gewoon iets in mijn techniek, waardoor ik gewoon niet goed reed. Dus daar heb ik vandaag goed op gelet. En dan merk je wel dat je meteen veel beter door kunt rijden. Dat is het uh, typisch of misschien wel al oude verhaal bij jou. Dat de ene dag alles kan zijn en de andere dag niet. Wat is dat technische ding dan? Waar zit dat in? Ja, ik heb er gewoon veel moeite mee. En we zijn ook al veel bezig geweest met om het te verbeteren. Maar ja... Doe je één stap vooruit, doe je af en toe weer twee stappen terug. En uh, ja, we moeten gewoon heel hard bezig blijven. En, ja, nooit opgeven en dan uh, kan het vandaag weer goed zijn. Hoe kijk jij terug op deze serie Wereldbekers? Eigenlijk, ja, de, de, de, er is nu een aantal wedstrijden geweest tot nu. Het is niet heel goed geweest, ook zeker niet heel slecht. Hoe kijk je zelf terug? Nou, Ik had van deze twee weekenden wel wat meer verwacht. Maar ja, ik had net een beetje pech geluk. vorige week ziek was geworden. En het ging wel een stuk beter maar, dit weekend. Maar ja, ik voel me gewoon nog niet helemaal fit. En, dat is niet uh, om excuses te zoeken, maar meer gewoon voor mezelf een reden waarom het nog niet helemaal goed gaat. Ja, ik had wel gewoon beter willen rijden deze twee weekenden. Is het dan vervelend dat die ziekte nog komt bovenop het feit dat jullie ook ja, een beetje een ander ritme aanhouden? Ja, weet je, dat helpt zeker niet mee, maar ja, weet je, je maakt een keuze daarvoor. En ja, als je dan even goed verkouden wordt erbij, dat helpt niet echt mee. En uh, ja, je moet gewoon uh, doen met, uh, met hoe het is. En uh, dat heb ik geprobeerd te doen. Te doen. Dat ging gelukkig vandaag weten. Kom ik na een hoop gerekenen erop dat je de tweede Nederlandse vrouw in de stand van de Wereldbeker 1000 meter bent. Wat weer betekent dat je volgend jaar naar, in ieder geval naar de Wereldbeker in Calgary mag. Hoe prettig is het om, is het om dat nu al te weten? Ja, dat is lekker. En, eh, zeker omdat we dan eh, naar de snelle baan gaan. En dat is wel heel mooi dat je daar dan al weet dat je mag rijden. Maar ja, het nk Sprint blijft gewoon heel belangrijk en daar wil ik ook de Duits goed rijden. Dus dat verandert niks. Ja, je wil ook naar die andere snelle baan, want de Wereldbeker is dan in Calgary. Een week later in Salt Lake het WK Sprint. Is dat nu even het hoofddoel? Ja, ja het NK Sprint is nu uh, hierna het belangrijkste. Samen met het WK Sprint. En uh, dus ja, wat ik zei, je moet gewoon op het Enka Sprint moet je gewoon heel goed zijn. En uh, ja, daarvoor hebben we het ook voor gekozen om hier een beetje half in het ritme te, te leven. En uh, ja, dus dat we vanaf dinsdag weer meteen op het trainingskamp kunnen. En uh, ja, dan gaan we gewoon voorbereiden naar het Enka Sprint. Laurien van Ries in gesprek met Jeroen Stekelenburg En dat NK Sprint is het eerste weekend van januari in Groningen. Wij gaan nog even naar Tilburg. Willem 2, Ajax in die Oudkamp. 19 minuten nog, 2-tweede twee stand. Vrijtrap voor Ajax. Een meter of 25 van het doel van Meul. De mannen achter de bal zijn Boerrichter en Eriksen. Eriksen is de meest logische van deze afstand. En daar komt ook Eriksen met de bal die via de muur over het doel gaat van Meul. 2-tweede twee stand. Een vechtend Willem 2, Maar de krachten vloeien langzaam weg. Er moest al een paar keer gewisseld worden. En nu kijken of Ajax in die laatste 19 minuten de boel nog naar zich toe kan trekken. Maar volgens nog is het verrassend. 2-2. In Tilburg. Afloop van deze wedstrijd zometeen bij onze collega's van het NOS Journaal. En daarna bij de collega's van de VPRO in Studio Itzerda. Vanavond is er langs de lijn met daarin ook flitsen. We gaan nog even naar Andy uitkamp. Het is toch het doelpunt voor Ajax uit die hoekschop. En Ajax leidt met 3-2. Ik dacht dat het boerrichter was. Maar in ieder geval leidt Ajax met 3-2. Mooi Zander was de doelpunt te maken. Meer sport vanavond is dus om 10 uur. Dank voor het luisteren en nog een zeer avond. Vanavond in de tv-show Feyenoorder Graziano Pelle, het meisjes- en vrouwenidool van de eredivisie. Voor hem kwam er een speciale Ladies' Night. Thuis in Italië zijn we te gast bij de hele familie Pelle. Verder de wereldberoemde zangeres Noah en bestaat de wereld nog na vrijdag de 21ste... of is er maar één plek waar we kunnen overleven? De tv-show direct na de reunie, Nederland 1. Ik ben Linda en ik geef een etentje voor een ander bij mij.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 Dit is Radio 1.